Mark Visser met het NOS Journaal. De Franse politie heeft een huiszoeking gedaan in Bobigny... een voorstad van Parijs, dat meldt het Franse persbureau AFP. De huiszoeking zou te maken hebben met de aanslagen van afgelopen vrijdag. Volgens ooggetuigen zijn ook buurtbewoners door de politie ondervraagd. Het OM heeft gisteravond een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de 26-jarige Salah abdel -Sam. Hij is één van de drie Franse broers... die bij het bloedbad betrokken zouden zijn geweest... Volgens persbureau AP heeft de politie Abdel Sam uren na de aanslagen tegengehouden bij de grens met België, maar hem ook weer laten gaan. Die berichten zijn nog niet bevestigd. De namen van nog twee terroristen zijn bekend. Het zou gaan om mannen van 20 en 31 en zij bliezen zich vrijdagavond op. In Parijs komt het dagelijks leven langzaam wel weer op gang. Scholen en universiteiten gaan weer open. Het openbaar vervoer rijdt zoals normaal. En ook de meeste toeristische attracties openen hun deuren. Om twaalf uur is er in heel Europa een minuut stilte... om de 129 slachtoffers van de terreuraanslagen te herdenken. In Nederland is dat op alle radio- en tv-zenders een minuut stil. En ook treinen worden op het middaguur stilgezet. Asielzoekers hebben vorige maand een record aantal asielaanvragen ingediend in Nederland. Volgens het CBS waren het er bijna 12.000. Midden dan de helft van de aanvragen kwam van mensen uit Syrië. Nog nooit kwamen er zoveel asielaanvragen binnen als de afgelopen maanden. Johan Cruijff stopt als adviseur bij Ajax. In zijn column in de Telegraaf schrijft de oud-voetballer... dat hij het gevoel heeft dat hij wordt tegengewerkt bij zijn plan Cruijff. Daarmee wilde hij de jeugdopleiding bij Ajax verbeteren. Ook heeft hij flink wat kritiek op de bestuurders van de Amsterdamse club... en daarom trekt hij zijn naam af van het plan. Het weer, vanochtend eerst droog, maar vanuit het westen kans op een enkele bui. Het wordt 12 tot 14 graden bij een matige tot aan zee harde wind. Dit was het Innovation. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een drukke ochtendspits met zo'n 50 files op dit moment. Uh, dit zijn de files met de meeste vertraging. Die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 7 kilometer. Tussen Nade en Knopendiemel op de A1 staat 13 kilometer. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk. Verkeer uh, kan nog omrijden via de Gaasperdammerweg natuurlijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Veghol en Waardenburg 14 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Knopend-Everdingen nog 6 kilometer. De weg is daar weer vrij. 10 kilometer op de A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Utrecht en Vinkerveen. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopend Ipenburg en Zoete Rijndijk ...12 kilometer file. Veel vertraging op de A6 Lelystad richting Muiden... ...aansluitend op de A1 tussen Almere en Kroopend 12 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zaandam sta je een half uur in de 13 kilometer file... ...tussen Averhoorn en Afrit Weidewormer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Kroopend Velsen en Kloopend Bad Badhoeverdorp... ...9 kilometer file. A12...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 Mocht er een aanleiding naar zijn, dan zullen we uiteraard de uitzending onderbreken. En dan, daarna, daarnaast hebben we natuurlijk de reguliere nieuws om, om ieder vol uur. Goed, Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. We zijn er weer. En we hebben een overvolle agenda, luisteraars en kijkers, niet te vergeten. Allereerst gaan we om kwart over twee gezellig kletsen met Marjolein Scholder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 Want hij heeft hot nieuws over de aankomst van Sinterklaas morgen hier in Salford. Dus dat hoor je allemaal bij Salford op zaterdag. Nogmaals een goede middag, en hier is de muziek van Echo Smith. A line, that's not really her style. They all got the same hobby, hers is falling behind. Is terug te de single van Echo Smits en de Cool Kids. 16 over 2, de op zaterdag. Gesserdalen gaan we praten met de dames van Lady Chef. Maar is deze van John Farnham.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 Ja, en uh, de, de afgelopen maanden, je, je, je zijn meerdere malen met, met, met acties uh, in de weer geweest. Ik kan me nog herinneren, ja. met de historische Grand Prix uh, had je ja, ook Ja, dat, dat was ook fantastisch. Dat was we ook zo leuk. Kwam jij dan nou met het ja. idee of een van de collega? collegé? Uh, hoe ging het ook alweer? Uh, ja, we waren gevraagd om inderdaad om in dat foldertje uh, daar wat leuks voor te gaan doen. Big five. Big five ja? de, de Big toen, Five. de Big Five De Big Five. Ja, oké. Okay. Ja, klopt. Ja, ja, ja, en toen dacht we van, hé, het is misschien wel leuk om met die ideeën ook gewoon een lekker ouderwets menu uh, te serveren. En nou, nou weet ik maar god niet wat het was. Maar het was, het was gezellig. Ja, het was en, echt super toch. Het was ook allemaal alweer gereserveerd waarschijnlijk voor die avond. Dus ja, nu, ja, het zaten er gewoon zaten vol. Weer vol. Ja, ja. Terug naar het hoogst gemiddelde cijfer. Uh, als ik mij voorstel, ik ga naar een restaurant... ik let dan uh, uh, op meerdere dingen, niet alleen gastvrijheid, maar ook op de kwaliteit...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 omdat we het met z'n tweeën wilden doen, met z'n drieën ja, en een klein team wilden hebben. Dover wie heb je het dan? Je, je uh, Jessica, mijn vrouw. GELACH ja, ja, ja, dus zij wilde met al. name hey, Jessica, gezellig, oh, hey, ja, gezellig, ja, gezellig. een open keuken. Ik mag me ook wat zeggen. GELACH hey. oh ja. Nee, nee Jessica, maar goed, ja. een open keuken, bewust voor gekozen. Ja, bewust voor gekozen. Ook omdat je gewoon graag de gasten wil laten zien van dit is het, zo maak ik het. Mensen mogen bij ons ook kijken.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 Um, even terug naar, uh, naar de, de verkiezing van uh, het leukste restaurant. De cijfers zijn bekend. De gasten kunnen niet meer stemmen. Nee. En, en nu dan? Want je weet nog niet eens, je weet niet eens wat, wat voor cijfer je hebt gekregen. Nee, geen idee. Heb je daar niet achter, was je daar niet, niet, niet nieuwsgierig naar? Ja, daar zijn we feit <lacht> ja, ja, ja. ja, dat willen we heel graag weten. Ja, ja. ja. En dat, uh, dat geven ze niet uh, vrij... Uh, nee, nee, dat horen we dus de 11 dus januari. Dan pas? Ja. ja. Mm -hmm. Dus het was zeg maar ons laatste laat kerstcadeautje, denk ik. Ja. <lacht> Ja, we vieren gewoon oud en nieuw twee keer. Ja, we doen gewoon anders. en 11 januari, krijg je dat dan per brief? Of is dat tijdens een avond? Of krijg je dat per brief te horen? Ja, dat gaat allemaal dan per e-mail. En er is volgens mij een hele avond gewijd aan een awardshow. En met allemaal, ja, ja bn Dus jij gaat niet Ja, ik ga nog 40 kilo afvallen en dan ga ik er niet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 6, 6, 6, nou goed, oh, kent het? Op een gegeven moment kijk ik naar het mails denk ik... Hé, huh? ja. we hebben gewoon gewonnen met de hoogste cijfers. Ja. Nou, Wauw, dat... ja, dat is echt te gek. Eren we hier toe En toen wilde ik eigenlijk meteen een drankje gaan drinken. ja, ja Toen kwamen er meteen nog mensen binnen. Ja, met kinderen. Ja, dus ja. dat ging niet uh, ging niet leuk. Dus we moeten het nog vieren. Dus, goed, uh, nou, maar... uh, wees, uh, wees in zover van overtuigd... dat wij als CFM ook met jullie meeleven... tot 11 januari volgend jaar...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 Ja. Super tof. Ja, dat is toch lachen. Zo'n klein zaakje in de zee staat. dat dus vind ik toch mooi. Helemaal, ja. helemaal goed. Ja. Wat ooit eens begonnen als een cateringbedrijfje, toch? Ja. <laughs> Dan heb je daar al geen tijd meer voor. Ja, dat is alweer tien jaar geleden. <laughs> goed. Marjolein, Jessica. Hartelijk dank. Fotograaf, ook hartelijk dank. Voor je aanwezigheid. En uh, ik hoop je voor de kerst, ruim voor de kerst nog even weer te spreken. Met name voor de kerstdagen. Dankjewel. Gaan bedankt, we doen. Bedankt voor jullie de de komst. Wel, Dankjewel, he, dames. Hier is Coldplay. Uh, ja, ja, ja, ja, daar gaan onze kijkcijfers. Daar gaan onze kijkcijfers. <laughs> oh, wat een. Je hoort hem wat steeds te Lekker hè, een nieuwe Coldplay. An Adventure of a Lifetime. Het is drie. zullen we het gaan doen? Het van weerbericht. Weer nou, laat maar horen, Albert-Jan. Nou, vanochtend uh, scheen regelmatig nog de zon... maar hier en daar was er ook een bui mogelijk. De vrij krachtige en aan zee... harde westenwind neemt iets in kracht af...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 Ja, we schakelen live over naar Duintjesveld, de wedstrijd van vandaag met Joop Fres We hebben het over SV voor tegen Stormvogels. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, nou, dit Stormvogels, dankjewel. Uh, uiteraard ook welkom op een koud en winderig, wat zeg ik, stormachtig uh, uh, sportcomplex Duintjesveld. Waar inderdaad om half drie de wedstrijd tussen Sturmvogels en Sturmvogels is begonnen. Oftewel de nummer twee tegen de nummer laatst, de nummer veertien. Sturmvogels heeft uit negen wedstrijden één punt weten te halen. En dat is natuurlijk niet al te veel. Vorige week hebben ze euh, bij Arsenal ASV... Uh, 10-0 voor Arsenal is de nummer 3 van de competitie. Dus ik maak me sterk dat Zandvoort uh, vandaag uh, toch uh, wel het eentand moet laten zien. En daar zijn ze druk mee bezig, want we spelen nu in de negende minuut. Bijna de tiende minuut. En Zandvoort uh, is alleen maar eigenlijk aan het aanvallen. En uh, één keer in een hele snelle uitval van Stormvogels. En daar was gelukkig uh, Joris Schmied uh, op tijd bij. Om dat te elimineren. Zandvoort uh, is compleet, voor zover ik uh, kan bekijken. En. Uh,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 ja dat is meneer Kalers van Beach uh, Him, weet je wel uit Kerkstraat ja ja die ja. Hier, ja. goed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 Paas, ben niet gewend. Die wilde Michel Armenio inspelen. Maar dat lukte niet. Hij miste hem. Armenio die wordt nu neergelegd en die, uh, uh, die uh, regelt het weer heel eventjes. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. Er is wel gefloten voor Zandvoort. Ja, een vrij voor Zandvoort op de 16-meterlijn. En de Schmid gaat die nemen. Het gaat heel even duren, denk ik. Maar goed, eh, we spelen dus nu in de 11e minuut ondertussen. Laat ik maar teruggaan naar de studio. Dan kunnen we straks voor drie nog heel even terugkomen. De zand wel in de wedstrijd S.W. van Tegen Stormvogels. Oké, okay, hou je staande daar, hè, Joop? Oké, okay, en tot zo. Even voor drieën, dan uh, zijn we weer terug bij Joop Fres. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. SV zal voor tegen stormvogels 0-0 tussenstand. In 1-0 uh, staan de veteranen voor tegen AFC, de koploper. We'll be passing by, and they'll be time, just for and while dark. We'll be dancing in the dust cause we'll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 Dat was de song van Robin Deffel. C. La vie. We schakelen weer live over naar Duitjesveld, Naar Jan, want hij is bij de wedstrijd S-Versong voor Stormvogels. Ja, waar we nu in de 21ste, 22ste minuut spelen. En ik al lang doelpunt of twee had verwacht.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 Uh, uh, stormvogels in het doelgebied van Zandvoort uh, te cremeren. Cre cremeren, cremeren, <lacht> moet ik zeggen. Zijn we niet kwalijk. Het <lacht> is en, en, dus het spel ligt stil. Ja, uh, ik kan wel door blijven babbelen, maar dat heeft weinig zin denk ik. Laten we maar terug naar de studio en tegen het einde van die eerste helft kom ik graag weer uh, bij jullie terug op. Helemaal goed Joop. Rustig aan daar en uh, <lacht> tot zo meteen in het volgende uur.